8 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Gezamenlijke aanpak van leegstand kantoren. Woningcorporatie zal in 2003 gewaarschuwd voor riskante beleggingen. het aantal buitenlandse toeristen stijgt. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen in één om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant dat ertoe moet leiden dat de leegstand terugloopt, onder meer door te helpen zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. Steeds vaker staan panden leeg, op sommige industrieterreinen zelfs de helft van alle kantoren. Vooral in de vier grote steden en Eindhoven is het probleem groot. In het convenant is vastgelegd dat per regio wordt bekeken of het zinvol is nog te bouwen en op welke plek. Verder kan de sloop van panden voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds waarin alle partijen geld storten. In gebieden waar veel kantoren leeg staan komt een bouwstop.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 Ziekenhuizen betalen vertrekkende bestuurders nog steeds forse afkoopsommen. Vorig jaar kregen 13 bestuurders samen 3,3 miljoen euro. Blijkt uit een inventarisatie van Medisch Contact. Dat medisch vakblad baseert de ranglijst op de jaarverslagen... die 88 ziekenhuizen bij het ministerie van Volksgezondheid hebben gedeponeerd. Het is het tweede jaar dat Medisch Contact zo'n lijst publiceert. Volgens het onderzoek komen vier vertrekpremies uit boven de norm van maximaal één jaar salaris. Die beloningscode geldt sinds 2009 voor bestuurders in de gezondheidszorg. Gelder ziekenhuizen keerde de hoogste premie uit. Bestuurder Imkamp kreeg bijna vier ton. Volgens het vakblad hebben de bezuinigingen in de zorg en de politieke druk op ziekenhuizen om hoge afkoopsommen te voorkomen geen effect gehad... Van de ziekenhuisbestuurders kreeg vorig jaar ruim 6% een ontslagvergoeding. Dat is evenveel als in 2010. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië... een boot met vluchtelingen gekapseist. De boot was op weg naar Christmas-eiland. De Australische premier, Gillard, zegt dat er ongeveer 130 mensen aan boord waren... van wie er zeker 123 zijn gered. Er waren twee koopvaardijschepen in de buurt... die snel konden helpen met het redden van opvarenden. Vorige week donderdag kapseisde op de Indische Oceaan een boot met voornamelijk Afghaanse vluchtelingen. Ruim 100 mensen konden worden gered, maar de anderen zijn vrijwel zeker verdronken. Hulporganisatie Oxfam-Novip wil dat voor de verkoop van onderdelen van wapens net zulke strenge regels gaan gelden als voor de verkoop van wapens zelf. Die regels moeten volgens de organisatie worden opgenomen in het nieuwe internationale wapenhandelsverdrag, waarover de Verenigde Naties volgende maand vergaderen. Oxfam Novib zegt dat er in het bestaande verdrag gevaarlijke mazen zitten... zoals te weinig controle. Daardoor kunnen nu vrij eenvoudig wapenembargo's worden geschonden. Met de verkoop van wapenonderdelen en spullen om wapens te onderhouden... zijn volgens de organisatie miljarden gemoeid. Nederland trekt deze zomer iets meer buitenlandse toeristen dan vorig jaar. Vooral Duitsers en Belgen zijn van plan om hun zomervakantie in Nederland door te brengen... zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme.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 In New York is de filmmaker Nora Ephron overleden. Ze schreef onder meer de scenario's voor de films Silkwood en When Harry Met Sally. En ze regisseerde Sleepless in Seattle en You've Got Mail. Allebei met Tom Hanks en Meg Ryan. Ephron schreef ook boeken. Haar roman Heartburn uit 1983 gaat over haar gelopen huwelijk... met journalist Carl Bernstein, bekend van de Watergate-affaire. Nora Ephron was 71 jaar. Dan het weer nog bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Morgen zomers warm, ongeveer 25 graden, maar ook veel bewolking. En in de loop van de dag toenemen de kans op regen- en onweersbuien. Ook namorgen kans op een bui en minder warm. AWB Verkeersinformatie, 14 files, 40 kilometer bij elkaar... waar 100 kilometer op dit moment normaal zou zijn... Niet al te veel bijzonderheden. Wel vrij veel vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Lender Heide 9 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk, 6 kilometer. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 2 kilometer.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, alweer staan we voor een cruciale Eurotop morgen en overmorgen. Bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande spreken elkaar vanavond al en volgens Merkel is het allemaal niet makkelijk. Er is geen einfachen und snelle Lösung, schon gar nicht den angeblich letzten Schuss Snelle oplossingen hoeven we niet te verwachten... en al helemaal geen grote knal die alles in één keer oplost. Rotterdam wacht de pubergesprekken niet af... en gaat de strijd tegen overgewicht bij jongeren aan. We spreken zo de verantwoordelijk wethouder. En overheden, projectontwikkelaars en andere betrokkenen... gaan de leegstand van kantoorgebouwen aanpakken. Daarom wordt vandaag een nieuw akkoord getekend. Daarmee willen bouwers, investeerders en ook overheden de leegstand te lijf gaan. Voor het eerst schragen zich zoveel partijen achter het akkoord. Volgens Gertjan Dennekamp is het probleem dagelijks zichtbaar in Nederland. Als je over de snelweg door Nederland rijdt, dan zie je het eigenlijk zelf ook wel veel borden te huur. Zo'n 15 procent van de kantoren staat leeg. En er is grote zorg dat dat probleem blijft groeien. Er wordt steeds weer nieuwe grond bebouwd met nieuwe kantoren om nieuwe werkgevers aan te trekken. Maar het probleem is dat die vaak elders in Nederland en soms in dezelfde gemeente een pand leeg achterlaten. En dat dus daardoor de leegstand ook groeit. Nou is er een gezamenlijke aanpak, een convenant, zoals dat heet... waarbij allerlei partijen meedoen, gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers ook. Waarom een gezamenlijke aanpak, Gert-Jan? Het is toch vooral een probleem van, lijkt mij de eigenaar van het pand, dat leegste. Ja, dat klopt. Die heeft er natuurlijk ook het grootste last van. Die moet er flink op afschrijven en die zit al die tijd met een pand in zijn maag... Maar de gevolgen zijn wel iets groter. Want bijvoorbeeld ook de opbrengsten voor de beleggers lopen tegen. Dat zijn soms ook de pensioenfondsen. Banken moeten fors afboeken eh, op hun eh, bezittingen, hun vastgoedbezittingen. En al die tijd staat het pand leeg. Verpaupert de buurt. En dat is weer slecht voor... De gemeente. en bouwers die krijgen alleen nieuwe huurders dan weer door forse kortingen te geven. Dus zo zijpelt het probleem door naar andere delen van de economie en wordt het eigenlijk ook een maatschappelijk uh, probleem. En vandaar dus nu dit allesomvattende plan waar iedereen aan meewerkt en waar eigenlijk gekeken wordt waar de panden staan die leeg staan en in welke regio's er eigenlijk een bouwstop zou moeten komen. En er wordt dus ook gekeken waar er gesloopt moet worden. Ja, want slopen, dat is een belangrijke oplossing natuurlijk. Het is een deel van de oplossing. Gaan er dan mensen gecompenseerd nou, er komt een, een, een speciaal sloopfonds. Althans, die mogelijkheid wordt uh, onderzocht. En dat betekent dat uh, iedereen mee moet gaan betalen. De huurders, maar ook de gemeente. Als ze uh, uh, toch gaan bouwen op andere pekken, plekken. De belegger, de investeerder moet dat ook gaan doen. Uh, want het probleem is dat natuurlijk op dit moment... eigenlijk niemand als eerste zijn pand wil slopen. Want iedereen hoopt toch nog ergens een huurder uh, te kunnen vinden. En men hoopt dus vanuit dat fonds uh, ja, de sloop een beetje te kunnen subsidiëren zodat of de sloop mogelijk wordt, of de ombouw naar een hotel of, of woningen. Eh, zodat er een begin gemaakt kan worden met de aanpak van die leegstand. Ja, en daarvoor hebben alle partijen zich dus verzameld in de zogenoemde kantorentop. Voorzitter daarvan is Hans de Jonge. Meneer de Jonge, goedemorgen. Er is twee jaar geleden ook een uh, convenant getekend... destijds nog onder verantwoordelijkheid van uh, Tideke Huizinga... verantwoordelijk bewindspersoon om het probleem aan te pakken. Dat heeft destijds niet gewerkt. Meneer de Jonge, waarom gaat het nu wel lukken? Um, er is in ieder geval destijds afgesproken om actie te nemen. En die acties die moeten dan uitgewerkt worden. Wat we gedaan hebben is met alle partijen om de tafel zitten... en kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. En dat is niet alleen... Uh, het probleem om panden te onttrekken via sloop of via functieverandering. Maar dat is ook aan de voorkant van het proces voorkomen... dat er uh, nieuwbouw gaat plaatsvinden op plekken waar het niet moet. Waarom is er zo ontzettend veel gebouwd, meneer de Jong? Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van geld. Uh, er is in het verleden... De vastgoed is een financieel product, een beleggingsproduct. Er was behoefte aan goede beleggingen in vastgoed... Ontwikkelaars wilden ontwikkelen. Gemeenten wilden grond uitgeven. Huurders wilden graag een nieuw gebouw. Uh, en daar zat weinig rem op. Dat betekent dat er in feite een overproductie heeft plaatsgevonden. En tegelijkertijd zien we een daling van de vraag. Die daling van de vraag komt demografisch en economisch door krimp. Maar ook door de krimp van het vierkante meter gebruik per kantoorwerken. Ja, Dan nou spraken wij eerder de heer Jansen, hoofddocent planologie in Amsterdam. En die zegt, die prikkel, uh, namelijk dat... Uh, partijen belang hebben bij nieuwbouw, dat het geld oplevert. Die prikkel is nog met het convenant niet weggenomen. Dus zal er gewoon gebouwd blijven worden. Wat vindt u daarvan? Ik begrijp dat u dat zegt. Daar zit altijd een risico. Uh, wat we doen, uh, eigenlijk in dat convenant, worden een paar hoofdlijnen afgesproken. Het eerste is dat er op regionaal niveau tussen overheden en marktpartijen... afspraken worden gemaakt over die regio, met name de specifieke gebieden... En daar wordt gezegd, in het ene gebied kan gegroeid worden, het andere gebied doen we niks aan en het volgende gebied gaan we beperken. En in zo'n beperkingsgebied, eh, wordt de, zeg maar, die balansgebieden die we dat noemen en de beperkingsgebieden, daar gaat sowieso niet gebouwd worden, er komt geen bouwvergunning. Nu gaan meneer De Jonge allerlei partijen zich daarvoor inspannen. Ook overheden, daar gaat ook geld in gestopt worden. Waarom wordt het niet gewoon gelaten waar het ligt bij de investeerder? Dienstprobleem is het toch? Er is toch ook al die jaren geld aan verdiend. Waarom moet hij het niet oplossen? Um, het is iets te makkelijk om te zeggen dat het alleen bij de investeerder zit. Uh, in het verleden is, en ik gaf net al even aan hoe het komt... dat er overproductie aan kantoren heeft plaatsgevonden. Dat heeft te maken met... Uh, overheden die graag grond om wilden zetten. Het heeft te maken met uh, ontwikkelaars die graag ontwikkelcapaciteit wilden hebben. En het heeft te maken met huurders die ook op een pragmatische manier op zoek waren... naar nieuwe oplossingen voor weinig geld. Dus het is niet zo dat de eigenaren van vastgoed en de vastgoedinvesteerders... als enige, om het zo maar even te noemen, schuld aan dit probleem hebben. En het leek ons dus ook niet reëel om die als enige te laten opdraaien voor het probleem. Nee. Het sloopfonds um, als onderdeel van het convenant, een idee om op die manier nou ja, de pijn te delen, want daar komt het op neer... Um, ja. is niet verplicht. Denkt u dat partijen vrijwillig aan zo'n fonds gaan meebetalen? Nou ja, de correcte formulering is, is nog niet verplicht. Aha. Um, wat er aan de hand is, is het volgende. Partijen aan tafel waren het erover eens... dat er in een gebied waar beperkingen zijn... Uh, en waar met afgesproken is, daar gaan we dus krimpen en kantoren onttrekken dat voor die gebieden een heffing zou moeten kunnen plaatsvinden... van de kantooreigenaren in dat gebied. Mm -hmm. En daarmee eventuele sloop financieren. En het is niet alleen sloop trouwens. Het kan ook uh, functieverandering of onttrekking zijn. Op een andere manier. Jonge... De, de, oh, yeah. Sorry, als ik dat nog even mag uitleggen. Uh, de, de reden waarom dat gebeurt op die manier is... Uh, er moet een, je zou het kunnen zien als een soort solidariteitsheffing... die voor iedereen goed is. Alleen op vrijwillige basis zal dat nooit lukken. Dat betekent dus dat het in de vorm van een wettelijke heffing moet. En daar, zit, daar wringt de pijn, want u begrijpt dat dit kabinet niet staat te trappelen... om aan lasten, en heffingen te doen. Nee. En daarom is die discussie ook ingewikkeld geweest. En het, dit kabinet heeft gezegd, we zien het belang. Uh, de financiering komt uit de markt zelf. Er is geen rijksfinanciering meegemoeid. Uh, wat wij doen, wij gaan het instrument onderzoeken, heel serieus en op korte termijn dat meegeven in het dossier van de formateur... en een volgend kabinet moet daar een klap op geven. Dus mijn verwachting is eerlijk gezegd... dat een volgend kabinet een knoop doorhakt... en deze heffingsregeling mogelijk maakt. Ja, Nog even een andere facet, meneer de Jonge... want vreest u een Nederlandse mededingingsautoriteit niet? Want die gaat u, die gaat u beschrijven in de gaten houden... want als je die markt dus kleiner gaat maken... dan gaan die prijzen weer stijgen. Ja, dat is een volstrekt begrijpelijke reactie van de NMA... Er is natuurlijk contact met de NMA geweest over dit convenant. Het probleem van de NMA zit er met name in de uitvoering. Niet zozeer in de principes. Kijk, de NMA die moet ervoor waken dat er, dat er een eerlijke marktconcurrentie is. En dat, er niet, dat niemand er een voordeel uit haalt. Precies, dat, mensen niet, dat bepaalde groepen bevoordeeld worden. Dat kan natuurlijk niet. Bijvoorbeeld kunstmatig de huurprijzen hoog houden. Waar we het hierover hebben, is een veel groter en maatschappelijk probleem. Dat is dat als wij niks doen met z'n allen. Dus je kan ook zeggen... Uh, waarom ga je überhaupt ingrijpen? Laat het gewoon lopen. Dan zal die leegstand uh, oplopen met uh, behoorlijk aanzienlijke cijfers. Dat geeft veel maatschappelijke ellende. Ja. Uh, en, dat, en dat betekent dat uh, ook het is niet voor niks dat publieke partijen zich ook achter dit convenant zetten, omdat er ook maatschappelijke doelen mee gemoeid zijn. Goed. Voorzitter van de kantorentop Hans de Jonge. Hartelijk dank voor je uitleg. Gedaan. We gaan nog even naar verslag geven van Mark Hamer, die is in Rijswijk. Misschien kent u het bedrijventerrein daar, de Plaspoel Polder. Daar staat bijna de helft van de panden leeg, Mark. Ja, ietsje minder. Het is 23%. procent. Ik loop nu naar binnen bij het infocentrum van de Plaspoel Polder. De Plaspoel Polder, een bedrijventerrein, al in de jaren 50 opgericht, was ooit zijn tijd ver vooruit en dat het uit de jaren 50 komt. Ja, dat kan je hier in de omgeving ook wel zien en ik maak geen geintje. Maar ik zag zojuist, de SRV-man langsrijden. Nou ja, dat, dat geeft ook wel een beetje aan, misschien, uh, misschien een beetje flauw, dat het een beetje oudbollig hier eruit ziet. Hè? Ooit de tijd vooruit. René van Hemert, uh, wethouder in Rijswijk. Ooit hier de tijd ver vooruit, dit gebied. Ja, en nu die leegstand. Ja, dat, dat, dat, dat, de tijd vooruit. Uh, maar dat heeft ook zijn voordelen. Hebben ook weer een hoop dingen van kunnen leren. En uh, nu zijn we aan vernieuwing toe. En dat zie je ook in de plaats. Ook, het is niet alleen oudbollig hoor, want de SV doet, doet hele goede zaken hier. We hebben natuurlijk hele mooie kantoorgebieden, zoals de Shell zit hier met een groot opleidingscentrum van, van Europa. We hebben straks het EOB wat... 50 miljoen gaat investeren. Europees Europese octrooibureau? Europees Europese octrooibureau, klopt. Er gaat voor 250 miljoen investeren. Er zit in München en in, in, in, in een tweede kantoor hebben ze hier in Rijswijk. En uh, ja, daar zijn we in het erg gelukkig mee uiteraard... dat het hier blijft bestaan. Dit gebied heeft potentie en daarom heeft men hier een infocentrum gemaakt... in een leeg kantoorgebouw, in een gedeelte wat leeg stond. Ja, daar heeft men een nieuwe vloerbedekking ingelegd. Men heeft borden uh, neergezet, grote... Uh, ja, ja, ja. Borden inderdaad gewoon, waar, waar de plaspoelpolder heel mooi naar voren komt. En hier op tafel is een uh, tekening, uh, zo'n satellietfoto te zien met het hele gebied. En hier staat ook gemeentelijk accountmanager, dat is een mooi woord zeg, Remco van Elden. Uh, want bij de gemeente zorgt u ervoor dat de contact heeft, want er kan een hoop, met, met alle derde partijen, want er kan een hoop gebeuren met dit gebied. Ja, klopt, het gebied zit, uh, zit vol, met, uh, vol met potentie. Uh... Zeker in deze tijd is het heel belangrijk om een samenwerking op te zoeken met partijen die een rechtstreeks belang hebben in het gebied. Dat zijn de eigenaren, dat zijn de van de panden, dat zijn de, de gebruikers, de bedrijven die daar zitten en dat zijn de werknemers. Maar wat kan je met dit gebied allemaal? Wat voor extra dingen zou je kunnen doen? Nou, wat we op dit moment zien is een uh, verkleuring van het, uh, van het gebied en functies. Uh, we zijn het aan het omvormen van een uh, monofunctioneel gebied naar een multifunctioneel gebied. En dan zou je bedenken aan, geba aan, aan, aan, aan, aan huizen. Uh, ZZP'ers bij elkaar? Ja, veel is mogelijk. Uh, bottom line voor de gemeente is dat er uh, veel kan. mits het een kwaliteitsimpuls is voor het gebied. Dus en er komen misschien wel studentenwoningen en dat soort dingen in dit gebied erbij? Ja, verschillende initiatieven zijn op het gaande. Uh, ongeveer twintig op dit moment, waaronder een, uh, een omvorming van, van de panden, transformatie van panden naar uh, studentenwoningen. Uh, het grootste beurscomplex van, uh, van Haaglanden krijgt op dit moment een uh, makeover. Er um, zitten verschillende ondernemershuizen worden op dit moment uh, gecreëerd. Dus eigenlijk uh, volop leven. En zo komt Poolpolder Polder, is mij mee, mee bezig, omdat we weer helemaal bij deze tijd te brengen. Straks de stroef lopende as Berlijn-Parijs. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 20 files, 70 kilometer bij elkaar. Zo'n 40 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Een paar vallende op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude, 5 kilometer... Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Osperk Knoop het Ewijk 6 kilometer. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en Malden 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting en daar staat bij Kuik 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ah, die as Parijs-Berlijn die draait niet zo lekker. en Daarom gaan ze vandaag goed met elkaar om de tafel zitten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande. Ze willen elkaar spreken voor de Eurotop van morgen en vrijdag. Eerst maar eens even naar Berlijn, correspondent Wouter Meijer. Wouter, de kloof tussen de ambities van beiden is nogal groot. Wat, wat zijn de pijnpunten, schetsen is? Nou, die pijnpunten die zitten vooral in het nieuwe papier van meneer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad. Hij he, heeft een plan gemaakt op verzoek van de Europese leiders voor de langere termijn, met daarin spannende plannen als een gemeenschappelijke eh, minister van Financiën, gemeenschappelijke bankgaranties, he, dus dat als een Spaanse bank failliet gaat, dan moeten wij meebetalen om te zorgen dat de Spaanse spaarder niet naar zijn geld kan fluiten, een gemeenschappelijke bankenunie, en ook de eurobonds, de gemeenschappelijke obligaties komen daar weer in voor. Nou, over die dingen zal het gaan op de eurotop, en dus ook bij de, ja, de, de voorbereidingen van Merkel en uh, Hollande vanavond in Parijs. Uh, Merkel vindt dat uh, laatste van die, van die controle op de banken wel een goed idee... maar gemeenschappelijke garanties wil ze niet voor die banken. De banken moeten zichzelf eigenlijk per land uh, maar helpen. En de eurobonds, dus die gemeenschappelijke obligaties... die ook weer genoemd worden, daar wil ze helemaal niets van weten. Ze schijnt gisteren in een vergadering uh, in een fractie van de Bondsdag... zelfs gezegd te hebben, de eurobonds komen er niet zolang ik leef... Toen riepen de mensen het massaal... we hopen dat u heel lang leeft. <lacht> Gaan we de Ron in Parijs. Uh, rond, ja, Hollande is het niet uh, zo erg eens met Merkel. Maar aan de andere kant, uh, economisch gaat het niet zo goed bij Frankrijk. Waar het dan staat aan de lippen, gaat hij toch haar kant op bewegen? Ja, dat is het geheim van het Elysee op dit moment. Hè? Ik denk dat Hollande zou reageren met... Uh, nou ja, laat hij niet gaan zinspelen op de levensverwachting van Angela Merkel. Maar <lacht> bijvoorbeeld die eurobonds. Dat is nou juist een punt waar hij in de verkiezingscampagne zich sterk heeft uh, voor gemaakt. Hollande heeft zich nog niet in de kaart laten kijken of hij gaat schuiven richting Merkel. Maar ja, als zij voet bij stuk houdt, dan wordt het buigen of barsten voor de Franse president. En tot op zekere hoogte kan hij hier in Parijs zeggen dat hij uh, heeft gekregen wat hij wilde hebben. Namelijk een toevoeging van... Een stimuleringsplan voor Europa van 130 miljard euro. Maar ja, de invoering van euro-obligaties is dus echt een no-go-area voor Merkel. En dat heeft Hollande ook wel geaccepteerd inmiddels. En voor wat betreft het plan van Van Rompuy, dat gaat wat betreft Parijs ook over de volgorde der dingen. Hollande wil dat eerst, nu, acuut solidariteit getoond wordt met noodlijdende landen, banken en dergelijke. En dat pas daarna wordt gepraat over de mogelijkheid dat de Europese Commissie zeggenschap krijgt over de nationale begrotingen. Dat is de volgorde, maar ja, dat staat dus haaks op wat de Duitsers uh, en van Rompuy zouden willen. Ja, en voelt uh, Ron Hollande uh, wind in de rug, met name van zuidelijke landen als Griekenland en Spanje, die zijn beleid steunen, namelijk niet zo streng en strak bezuinigen, maar ook ruimte open laten groei ja, hij heeft de afgelopen weken echt van alles geprobeerd om meer druk te zetten op Merkel. Hij wil aantonen dat ze geïsoleerd staat binnen Europa... door inderdaad openlijk te gaan praten met de Spaanse regering... door langs te gaan bij de Italianen. Uh, maar ook door de Duitse oppositie, de SPD hier uit te nodigen in Parijs. En toch neemt zijn eigen manoeuvreerruimte af. Heeft te maken met ontwikkelingen hier in Frankrijk zelf. Want er komt aan de lopende band nu allerlei verontrustende economische cijfers binnen over de Franse staatshuishouding. De koopkracht gaat fors achteruit. De groei voor volgend jaar valt tegen. Werkloosheid is verder opgelopen. Nou, dat zal Hollande dwingen om in eigen land orde op zaken te stellen. En dat is geen populaire boodschap natuurlijk voor deze president die net verkozen is, want het betekent dat Frankrijk zal moeten bezuinigen en dus tegelijkertijd de rug recht moet houden ten opzichte van Berlijn. Nou ja, dat, dat zal in de praktijk natuurlijk een hele lastige spagaat worden voor hem. Nou, nog even naar Berlijn, Wouter Meijer, want um, Ron zei het al, uh, oppositie in Duitsland roert zich, de, de Duitsers roeren zich, beginnen te morren. Hoeveel manoeuvreerruimte heeft Merkel? Nou, die wordt steeds kleiner. Vanuit Europa en de rest van de wereld uh, roept, komt ook steeds harder die roep om actie. Hè? Mevrouw Merkel, doe nou eens wat. Maar Merkel die kan helemaal niet zoveel kanten op. Ten eerste staat ze inderdaad binnenlands onder druk om haar poot stijf te houden. Uh, vrijdag moet de Bondsdag stemmen over dat nieuwe noodfonds, het ESM, en over het begrotingspact. Daar is in Duitsland twee derde meerderheid voor nodig. En haar achterban, waar dus gisteren die mooie uitspraken deed, uh, over mijn lijk in feite, zei ze. Haar achterban wil niet dat ze toegeeft aan die zuidelijke landen die of meer geld of meer tijd willen. En Merkel heeft de afgelopen weken ook steeds harder gewaarschuwd... dat de mogelijkheden van Duitsland gewoon beperkt zijn. Gisteren kwam het ministerie van Financiën nog met het bedrag... eindelijk kwamen ze op de proppen, zou je kunnen zeggen... met het bedrag dat Duitsland nu al aan betalingen en garanties heeft uitstaan. Hoeveel gaat het ons eigenlijk kosten... als alle landen die we helpen gewoon failliet gaan? Dat is 310 miljard euro. Dat betekent dus dat Duitsland de komende jaren... eigenlijk helemaal niks meer zelf zou kunnen beslissen. Dat je plannen voor nieuwe snelwegen of kinderopvang... meteen allemaal in de ijskast kan zetten. 310 miljard euro is er weg als die landen... dat niet terugbetalen. Dus Duitsland begint hem gewoon ook een beetje te knijpen, dat het ook meegezogen kan worden in de hele ellende als het misgaat. Dat zou de Duitse economie enorm hard treffen. Dus het is ook wel een beetje op wat dat betreft met de Duitse goodwill, zowel financieel als politiek. Wouter in Berlijn en Ron Linker in Parijs, Hoorde u. Ja, in Nederland. Hoe ver kan premier Rutte gaan tijdens de Eurotop deze week in Brussel? Komt er een bankenunie met een Europees garantiestelsel, waarbij wij garant staan voor schulden van bijvoorbeeld Spaanse banken? Daarover is vandaag alvast een debat in de Tweede Kamer. Wat mag premier Rutte de komende dagen in Brussel wel en wat mag hij niet? Van de SP en de PVV mag hij tijdens de Europese top helemaal niks. PVV-leider Geert Wilders. Hollebolle bestaat al en die zit nu in het torentje. En er staat een flappetap al voor die deur van het torentje. En op die flappetap staat in het Grieks, in het Spaans en nog het Portugees... Kom maar hier, hier is gratis geld. Veel plezier ermee, Mark. Half Europa ligt aan het infuus en de Nederlandse belastingbetaler moet verbloeden. bloeden. Wat moet Rutte van SP-leider Emiel Roemer doen? Hij moet in ieder geval eerlijk zijn. Wat hij hier zegt, dat hij dat daar ook zegt. En als ik hem goed begrijp, dan moet hij helemaal niks hebben van die plannen van Ver Rompuy. Dan laat hij hem dan ook vooral daar ook zeggen. En uh, laat hij vooral hier zeggen wat hij daar... Uh, gaat doen en uh, waar we hem op af kunnen rekenen. Het ergste vind ik uh, de hele uitholling van de democratie. D66-leider Alexander Pechtold vindt dat Rutte kleur moet bekennen. Ja, Rutte zal echt moeten tonen dat hij, dat hij visie heeft op Europa... en dat hij het hem niet allemaal maar zomaar overkomt en dat hij dan handelt. Dat is heel onverstandig, want op dit moment wordt er in Berlijn... en in Parijs bepaald wat er in Brussel gebeurt. En ik wil dat Nederland zelf daar uh, wat meer te vertellen heeft. Worden we nu een beetje voor de gek gehouden de laatste tijd? Je merkt de spagaat van, van, van Rutte. Uh, aan de ene kant wil hij hier de verkiezingen een beetje ontlopen, maar daar toch aan meedoen. En dus kan hij in Brussel niet een duidelijk verhaal neerzetten. En wat mij betreft doet hij dat verhaal wel. Het is nu de hoogste tijd voor actie, vindt Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Nou, hij moet vooral de problemen gaan oplossen en niet langer wegduiken en een verkiezingscampagne in Nederland proberen te winnen. Hij moet in het belang van heel Nederland aan, het, aan de slag. En dat betekent dat hij voorstellen voor een bankenunie zal moeten steunen. Dat is urgent. Dat is belangrijk om de problemen in Europa eindelijk onder controle te krijgen. Er moet een groeiagenda komen. Er zijn investeringen nodig om Europa uit deze recessie te trekken. En Europa zal socialer moeten worden. En ook daar hebben we voorstellen voor. Wat is uw oplossing voor de eurocrisis? Nou, die bestaat uit een aantal stappen. Het belangrijkste is dat we nu niet langer wachten. En hopen dat met tijdrekken de crisis overgaat. We zullen... Die waait niet meer over? Die waait niet meer over, die verdiept zich. En de bezuinigingsagenda die de afgelopen jaren is uitgerold over Europa... heeft ook niet geholpen. We moeten een paar andere stappen zetten. De eerste is een bankenunie. Daar is Europees toezicht voor nodig. Daar is een Europees garantiestelsel voor nodig. Het tweede is dat we een goede agenda moeten ontwikkelen voor Europa... Er zal ook geïnvesteerd moeten worden. Die begroting moet op orde. Maar dat kan door investeringen te doen waardoor Europa weer gaat groeien. Met name in Zuid-Europa is dat belangrijk. En ten derde zal Europa eindelijk ook eens een keer een sociale agenda moeten hebben. Nu krijgen markten en banken alle kansen. En zijn werknemers de klos? Daar moeten we een einde aan maken. Siebrand Buma van het CDA vindt dat premier en VVD-leider Mark Rutte... niet hier wat anders moet vertellen dan in Brussel. Ik vind het een beetje dubbel wat de minister-president zegt. Want als je hem vraagt op wat voor maatregelen hij wil... dan heeft hij zo in de afgelopen tijd eigenlijk alles gezegd wat leidt tot een bankenunie. Tegelijkertijd moet je dan ook bereid zijn dat duidelijk te zeggen aan de Nederlanders. En het kan niet zo zijn dat je in Europa voortdurend meehobbelt met de beslissingen... en vervolgens in Nederland zegt dat je het eigenlijk niet wil... Dan moet je daar ook voor staan, omdat Nederland en de Nederlanders er recht op hebben... dat hun politici ook aangeven wat hun toekomstbeeld is. Of het nou gaat om Nederland of, onze of om onze positie in Europa. En Nederland is het eerste land wat er belang bij heeft. We hebben een grote financiële sector. We hebben beleggingen over de hele wereld. We hebben ook uh, export naar de hele wereld. Minister De Jager van Financiën, die het voorwerk doet voor Rutte, wil meer niet dan wel. Eerst moeten een aantal strenge voorwaarden zijn voldaan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 De grote woningcorporaties zijn al in 2003 gewaarschuwd voor de gevaren van speculatie met derivaten. De corporaties hebben niets met die waarschuwing gedaan. Dat zegt directeur van de Molen van het Centraal Fonds Woning Volkshuisvesting in een interview met het AD. Een aantal woningcorporaties is in financiële problemen geraakt door speculatie. Vestia verloor dan meer dan een miljard euro. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië een boot met vluchtelingen gekapseist. Die boot met zo'n 130 mensen aan boord was op weg naar het Australische Christmas-eiland. Correspondent Robert Portier. Vanochtend heel erg vroeg, rond uh, iets van half vijf s ochtends, zond uh, dat schip een noodsignaal uit. Het duurde nog vier uur voordat het eerste schip ter plaatse was. En in die tijd was het schip al gezonken. Uh, de premier heeft net op televisie gemeld dat van de uh, naschatting 133 mensen er inmiddels 123 zijn gered. En uh, nou ja, dat zei ze met enige opluchting. Vorige week kwamen bij een bootongeluk zo'n 90 vluchtelingen om het leven... toen kapseisde een boot met voornamelijk Afghaanse vluchtelingen... ook in de buurt van Christmas Eiland. De FBI heeft samen met opsporingsdiensten 24 mensen opgepakt. Die worden verdacht van grootschalige creditcardfraude. De Amerikaanse politie noemt het de grootste actie ooit tegen hackers die handelen in gestolen creditcardgegevens. De FBI kwam er op het spoor via een nep-website die de organisatie had opgebouwd, zegt deze verslaggever van het Amerikaanse Fox News. All the time the forum was being monitored by the FBI. Who tracked all of those on it. Today they moved in to make those arrests of criminals who reveled in screen names like Josh the God. and I wear a magnum. Today I wear a magnum. And his friends found themselves wearing handcuffs. En die verdachten werden opgepakt in Europa, de VS, Australië en Azië. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 De middagtemperatuur ligt dan rond 22 graden. Awb verkeersinformatie: 20 files, 70 kilometer bij elkaar, zo'n 50 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Een paar opvallende op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoppen Ewijk 6 kilometer. Na nou, 73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Malden 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maasbracht. En daar staat bij Kuik 3 kilometer. Er is zo onderhand meer nieuws over geld dan er geld is. Uw vermogen is echter meer gebaat bij serieuze focus van een solide bank. Proef hoe onze experts dat aanbrengen. Gielesen.nu Theodor Gielissen Private Bankers. Serious Money.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 Maak nu een afspraak bij de Audi-dealer. Dan is uw volgende APK gratis en krijgt u gratis pechhulp in binnen- en buitenland. Kijk op Audi.nl. NOS Radio 1, het EK-journaal. Na twee dagen rust wordt er vanavond weer gevoetbald. De eerste halve finale op het EK is een Iberische clash Spanje tegen Portugal. Als Portugal in topvorm is en dat, dat is dat is Portugal op dit moment, dat het moet lukken voor de Portugezen. En daar is hij, Cristiano Ronaldo. Wie anders? Ik weet het niet. Ik heb me nooit met Messi, het es que niet. Ja, Fabricas is dus geen Messi, zijn illustre ploeggenoot bij Barcelona. Wie er wel meedoet is Ronaldo, de ster van Real Madrid. Hij is ook de man voor wie Spanje het bangst is, zegt correspondent Edwin Winkels. Ronaldo is de, de grote vrees van Spanje. Ze zien zich zover als favoriet dat ze, ze zeggen, ja, we, we zijn eigenlijk redelijk makkelijk overal doorheen gekomen. We vertrouwen op onze eigen voetbal.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 Nou, ik heb de indruk van wel, omdat uh, er een soort besef is bij Portugal... en misschien is dat wel door José Mourinho uiteindelijk overgebracht aan de ploeg. Als je nou in dienst speelt van je grote ster... en je zet je eigen ego een beetje opzij... en dus alles voor het resultaat, dan ga je dat resultaat ook halen. Oftewel, het team speelt voor het eerst, misschien wel in jaren... echt in dienst van Cristiano Ronaldo. En zie hier, waar, waar, waar de Portugese ster het de afgelopen jaren op toernooien nog wel eens liet liggen... Is die nu ook de grote ster en maakt hij het ook waar? En misschien maakt dat maar juist wel het verschil. En daardoor zou uh, Portugal van Spanje kunnen winnen. Ook al omdat er zoveel dwarsverbanden zijn en men elkaar zo ontzettend goed kent. Ja, veel spelers van Real aan de start vanavond. Ja. Uh, hoe bijzonder is dat? Ja, dat geeft wel aan wat een topploeg het is. En dan komt weer die naam van, van Mourinho natuurlijk naar voren. Die, die in, eigenlijk niet zo heel veel heeft met dit Spaanse elftal. Dat is wel grappig. Natuurlijk Portugees is van geboorte. Vandaar ook mijn verhaal van net. En, en Bento, de, de Portugese coach, luistert ook wel naar, naar Mourinho. Die als een soort adviseur is. ja Dit Spaanse elftal heeft hij natuurlijk proberen te ontregelen. Hè. Hij, is, hij, hij heeft helemaal niks met die... Met die, met die ja, die, die, die, die soort, uh, hoe zeg je dat, uh, wapenstilstand tussen Real Madrid en Barcelona spelers voor het Spaanse succes. Casillas en Xavi zouden met elkaar gebeld hebben en gezegd, jongens, we moeten alles nu wat in die Klassico gebeurd is terzijde schuiven voor het Spaanse belang. Nou, daar had hij niet zo heel erg veel mee. Maar het geeft wel aan dat, dat, dat, dat het de grote trainer is die, ja, die bijna de helft van, van, van de spelers vanavond aflevert. Ja, En dan toch uh, Ronaldo, je zegt het net zelf al, de sterren. Hij zal het vanavond dan moeten doen voor Portugal. Uh, ja. moet, moet Spanje hem dus gaan afstoppen? En kan Spanje dat wel? Want Spanje kan toch eigenlijk alleen maar zijn eigen spel spelen. Normaal gesproken reageert uh, Sp uh, Spanje niet, maar ageert het. Oftewel zou Portugal moeten reageren. Maar met die Cristiano Ronaldo, ondanks dat, dat men zegt. Ja, wij winnen alles. En tot nu toe is het makkelijk geweest. Nee, de, de angst is groot. Arbeloa speelt tegen Cristiano Ronaldo. Dat, is, uh, dat zijn ploegenoten van elkaar. Ja, aan de andere kant, uh, Arbeloa verkeert niet in zijn allerbeste vorm. En Cristiano Ronaldo wel. Voor het eerst eigenlijk in jaren is er de absolute angst, denk ik, in Spanje... dat het, uh, dat het wel eens mis kan gaan. Het, hè, tot op heden krijgt men bijna geen goal tegen. Um, in, in knockout out wedstrijden in belangrijke wedstrijden. Prijzen worden gewonnen. Maar dit zou wel eens een keer het einde kunnen zijn van, uh, van een tijdperk. En Cristiano Ronaldo... Ja, die, die droomt hiervan. Want die moet het nog maar op één front waarmaken En dat is op een groot eindtoernooi. Maar wacht even, Ronald. Zeg jij nou dat regerend wereld- en Europees kampioen Spanje... het misschien wel niet gaat redden vanavond? Nou, dat zou toch kunnen? Ik bedoel, het, het, het, natuurlijk, het is... Uh... Uh, het is onaantastbaar, het elftal. Maar we hebben meer onaantastbare elftallen in halve finale zien, uh, zien sneuvelen. Ik vind een beetje dat Spanje... Natuurlijk zijn ze goed. En natuurlijk uh, spelen ze de bal rond en domineren ze elke wedstrijd. Maar ook zij hebben een Achilleshiel. En als er nou toch iemand in staat is om... Uh om de Achilleshiel van, van, van Spanje bloot te leggen... dan is het een man die als adviseur van het Portugese elftal... José Mourinho uh, van alles kan bedenken... en waarschijnlijk met zijn Portugal ervoor gaat zorgen... dat uh, Spanje wel eens een hele nare avond kan, uh, kan gaan beleven. Ja, ik, ik, ik, het is een gevoel. Ik bedoel, nou. uh, het is nergens op gebaseerd. Ik zit hier met dezelfde koffiedik als jij. Maar ik, uh, <laughs> ja, ik moet daar, dat, dat denk ik wel. Nou, even, ik ga, we gaan het zien vanavond, Ronald. En we spreken jou morgen weer. Oké, okay, is goed. De journalist, freelance journalist uh, José da Silva heeft uh, met groeiende aandacht geluisterd naar Ronald van der Geer. Hij woont en werkt in Lissabon. Meneer Silva, goedemorgen. Goedemorgen. Is het, is het inderdaad wat Ronald zegt? Is het nu of nooit voor Portugal? Uh, ja, dat zou je best kunnen zeggen. Maar ik ben het helemaal niet eens met Ronald als hij zegt dat er binnen Spanje nog steeds uh, die vijandigheid is tussen Barcelona en Real Madrid. Ja, dat speelt een kleine rol, heeft altijd gespeeld. Maar als het erop aankomt, als, uh, als het nationale elftal gaat spelen, dan zie je daar eigenlijk helemaal niks van. We hebben de laatste wedstrijden gezien, de laatste toernooien gezien. En dat zullen we vanavond weer zien. Wat wel het verschil is, dat is dat Spanje een hele vermoeiende Hè? Dat hebben we gezien in de laatste wedstrijd tegen Frankrijk. Ik weet niet wie beter of slechter was. Maar ze hebben niet echt tenderend goed gespeeld. Terwijl Portugal in een groeiende vorm is. En daar zit het eigenlijk het verschil op dit moment. Is dat Spanje het even laat liggen qua vorm. En dat ze niet achter de bal aanlopen. En dat die pasers in het middenveld niet goed lopen. Ja, dan heeft Portugal een hele, hele goede kans. Is het toch nog het kleine Portugal tegen het grote Spanje? Wordt het, wordt het zo beleefd in Portugal? Of, of zijn ze daar inmiddels overheen? Ja, dat is het altijd. Het is ook altijd het kleine Nederland tegen het grote Duitsland, noem maar op. Maar Portugal heeft altijd, wat dat betreft, als je in de voetbalgeschiedenis kijkt, ja, grote daden in die voetbalgeschiedenis. Het heeft natuurlijk nooit een EK gewonnen, het heeft nooit een WK gewonnen. Spanje wel mm -hmm. regerend wereldkampioen en regerend Europees kampioen. Dus er moet heel wat gebeuren, wil die Portugezen ja, over die Spanjaarden heen komen. Maar inderdaad, we hebben het geheime wapen, dat is Cristiano Ronaldo. Maar ik vind niet dat je kunt zeggen dat Portugal alleen draait uh, rond Cristiano Ronaldo. Dat hebben we kunnen zien in de wedstrijd tegen Denemarken. Daar mist hij twee uh, ja, open uh, doel, uh, doelpunten. Uh, en de rest van het elftal ja, die, die, die, die doet het goed. En die, die, die maakt doelpunten. En daarom hebben ze gewonnen tegen Denemarken. Dus het is niet alleen Cristiano Ronaldo. Het is het hele Portugese elftal dat op dit moment goed draait. Dan is er opwinding ontstaan in Portugal over de scheidsrechter. Turkse scheidsrechter Sakir. Die van Fluit. Wat is het probleem? Nou, het is een groot probleem, hè? Want meneer Jacquier heeft niet echt goed gedraaid in uh, dit toernooi. Heeft echt, uh, ja, bijvoorbeeld hij uh, heeft de wedstrijd Italië-Noord-Ierland uh, of uh, Ierland gefloten. Dat hebben de Italianen met 2-0 gevonden. Nou, de Ieren waren ontzettend boos op die man. Ik heb die wedstrijd gezien en die man heeft gewoon niet goed gefloten. Nou, als de Ieren een keer boos worden op de scheidsrechten... dan moet er wel wat aan de hand zijn. Maar hebben we hebben ook gezien dat andere scheidsrechters het niet goed deden... zoals Vito Karsai uit Hongarije en Volfan Stark uit Duitsland. En die zijn er meteen uitgekelderd door de UEFA. Waarom is deze meneer Chakir er niet uitgekelderd? En hij is er niet uitgekelderd, zegt Syrië ze in Portugal... omdat hij een grote vriend is van meneer Ertzik, ook een Turk en vicevoorzitter de arbitragecommissie van UEFA. Ja. Dus daar, daar komt het door. En uh, we moeten niet vergeten dat de voorzitter van de arbitragecommissie van UEFA Spanjaard is. Angel Vilaar tevens voorzitter van de uh, Spaanse voetbalfederatie. Dus het ruikt allemaal niet echt mm -hmm. lekker. Er zijn grote vraagtekens die ik kan plaatsen hierbij. Ja, Niet een beetje te veel richting complottheorie dit? Ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar ja, dat zijn toch wel allemaal toevalligheden hè, die ik net uh, genoemd heb. En ja. ik wou nog iets zeggen, die meneer Ertzik, die wisse voorzitter van de arbitragecommissie van Nueva. Dat was ook de man die verantwoordelijk was voor uh, ja, de, de bekende shirtcontract uh, tussen Barcelona en Unicef. Want hij is, uh, was, of hij is, of hij was, dat weet ik niet meer zeker, marketingdirecteur van Unicef. Dat, dat komt dat, dat er nog even bij. Dus het maakt het allemaal erg, uh, ja, erg okay. uh, zeg maar... Uh, gek, zal nou, ik bijna zeggen. Dus stel dat hij zich netjes gedraagt, die scheids, wat gaat het uh, vanavond worden? Uh, ja, het is moeilijk te zeggen, ik zou zeggen 50-50 naar beide kanten. Uh, als Portugal beter gaat spelen, uh, goede counters, uh, Spanje op het middenveld, het niet goed draait, hè, daar, daar moet een stijging van hebben van het middenveld, ja. dan zou het best kunnen dat Portugal deze keer uh, van Spanje gaat winnen. José da Silva, dank en veel uh, plezier vanavond met de wedstrijd. Kinderen worden steeds dikker en ook nog op steeds jongere leeftijd. Rotterdamse kinderdagverblijven binden de strijd nu aan tegen obesitas. Straks hoort u een reportage en we spreken de verantwoordelijke wethouder. Eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 23 files, toch nog 80 kilometer bij elkaar. Nog altijd wel een stuk minder dan gebruikelijk om deze tijd. Op A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Inmiddels 8 kilometer file. Daar staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os... bij knoop het Eewijk, 5 kilometer. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen, bij Malden, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maasbracht... En daar staat bij Kuik eveneens 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hier sta ik, head in hand. Turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling to a foot small. Everywhere people stare. Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey, you've got to Say hey. Dreumissen en peuters. Meer en anders laten bewegen en gezonder laten eten. Zo gaan vijf kinderdagverblijven in de Rotterdamse wijken Feyenoord en Sharloos de strijd aan tegen overgewicht bij jonge kinderen. Lekker fit heet deze methode. Kinderopvang de Kijkdoos is een van de vijf deelnemers. Dat is uit dat pakje, ja. Uit capuchons, wat? Van gastappen. Eind van de middag bij Kinderdagverblijf de Kijkdoos in Rotterdam-Zuid. Er wordt nog even buiten gespeeld. En als ik zo rondkijk, Miranda en Otter, denk ik... Nou, ik zie geen kinderen met overgewicht zo. Zijn die er wel? Die zijn er zeker, ja. Uh, we kunnen wel zeggen dat bij deze locatie bijvoorbeeld... dat ongeveer een kwart van de kinderen overgewicht heeft. En enig idee waar dat vandaan komt? Ja, toch vaak een voedingspatroon natuurlijk. Een chocola, Oh, ik zie rozijntjes, ik zie helemaal geen chocola. Ja, waar? Nu worden hier tegen half zes rozijntjes gegeten. Is dat veranderd? Uh, nou, op zich niet het moment waarop we eten. Want dat is meestal zo rond vijf uur, half zes. Nog even, even een tussendoortje. Je ziet toch vaak anders, dan uh, hebben ze te veel honger om het uit te houden tot zeg maar, het avondeten. Uh, wat dus eigenlijk het, de eetlust ook weer uh, kan bederven als ze te lang moeten wachten. Uh, nee. Maar wat we aanbieden wel, want vaak werd er nog een, een kaakje gegeten in de late dienst. En dat hebben we gewoon wel allemaal aangepast naar een gezond, een gezond voedingspatroon. Want ook al zit er suiker in rozijnen, dat zijn gezondere suikers dan in een biscuitje. Absoluut. Ja, een rozijntje. Yeah. En dan het bewegen, want ik zie ze hier lekker buiten spelen, maar jullie gaan nog meer bewegen. Ja, dat zijn allerlei activiteiten en het ligt er niet aan wat je aanbiedt, maar hoe je het aanbiedt. En uh, hoe wij het nu aanbieden is dat we zorgen dat we intensief bewegen met de kinderen. Dat houdt in dat we zowel de uh, versnelde ademhaling op gang brengen als een, een, een versnelde hartslag. Er moet echt een beetje aan de conditie gewerkt worden. Ja, dat is hem. Veel rennen, veel ticketjes doen, dat soort dingen. Voetballen, dansen en tegelijkertijd ook taal aanbieden. Want even voor het beeld, hier zitten veel kindjes van tonen afkomst. Klopt, ja. Rozijntje. Rozijntje. Goed zo! Heeft u lekker gespeeld vandaag? Heeft hij heerlijk gespeeld. Het is natuurlijk heerlijk weer. Bent u als ouder op de hoogte dat er hier wat veranderd is op het kinderdagverblijf? Ja, we hebben gisteren of eergisteren, ik weet niet meer precies, hebben we de start gehad van Lekker Fit. Dus ja, dat is heel mooi om te zien. Wat vindt u ervan? Ja, super. Heel goed. We zijn ook bezig met, uh, thuis met uh, gezonde voeding en bewegen. En uh, nou, het is heel goed als dat ook doorgetrokken wordt op de kinderopvang. En ik denk dat dat heel positief kan, uh, kan werken. Dat kinderen dan thuis gaan vragen om fruit in plaats van uh, om uh, snoep of uh, dat soort zaken. Het allerbeste natuurlijk als de kinderen, als ze vragen om snoep, van de ouders te horen krijgen. Nee, neem maar een appel. Dat zou nog beter zijn, ja. Maar dat is wel betuttelend. Als je dat als kinderopvang gaat doen, uh, dat je tot aan mee uh, in de huiskamer mee gaat beslissen. Dat uh, zou ik wel betuttelend vinden. Maar op deze manier is het eigenlijk heel speels en op een hele leuke manier uh, uh, wordt dat gedaan. Op naar huis, hè? Ja. En wat staat er op menu vanavond? Ik eet bij oma, dus ik durf het niet te zeggen. <lacht> kookt oma een beetje gezond? Oeh, nou nee. <lacht> maar je mag daar ook nog wel iets gezonder. Dat is altijd heel vet en heel zout. Maar uh, sorry, oma. <lacht> ja, ja. Ja, oma verpest het dan weer. Lekker fit, het initiatief daarvan komt van de Rotterdamse wethouder Antoinette Laan. Mevrouw Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoort het. Gaat dit wel werken als oma vervolgens dan weer verkeerd kookt? Nou nee, ja, kijk, heel veel oma's koken juist ook heel erg gezond. Een Hollandse stamppot, dat staat op heel veel oma's gerichten Ook nog uh, vaak op de dinertafel, maar... Uh, nee, thuis kan je het natuurlijk niet bepalen als overheid. En dat moet je ook niet willen. Maar je kunt ouders wel de suggesties meegeven. En kinderen laten wennen aan, uh, aan bewegen en gezond eten. En dat is wat we in Rotterdam doen. En waarom doet u dat, mevrouw Laan? Wat treft u aan op de scholen uh, en uh, de dagverblijven in Rotterdam? Nou, er zijn uh, over het gemiddelde is in Rotterdam 11 van de kinderen... in de leeftijd van 0 tot 4 jaar al uh, met, met een overgewicht. Uh, en dat betekent 10 van de jongens, 12 van de meisjes... En dat, uh, uh, dat is gewoon te veel. Uh, dat merk je gewoon laat, op latere leeftijd zie je dat terug. Als je in die leeftijdscategorie al overgewicht hebt, dan kom je er vaak heel erg lastig vanaf. <laughs> en uh, we willen graag die mensen een betere start uh, in het leven geven. En ze al op jonge leeftijd bewust maken van het feit dat bewegen leuk is en gezond eten ook best lekker. Want dat krijgen ze niet mee van thuis kennelijk? Ja, thuis zijn er andere gewoontes. En, uh, en is het ook bij heel veel mensen niet bekend wat de finesse gevolgen zijn van uh, te veel frisdrank en, uh, en te veel snoep en dat soort dingen? En dat was natuurlijk toen ik kind was ook al wel. Alleen tegenwoordig is het aanbod nog veel groter. En, uh, en moet je mensen er gewoon meer bewust van maken. Ja, het is begonnen nu het project op vijf kinderdagverblijven in Rotterdam Zuid. Is het echt gericht, speciaal in deze, bewust in deze wijken gestart? Ja, het blijkt dat, uh, dat de in deze wijken waar de sociaal-economische index uh, het laagste is, uh, dat daar ook de problemen het grootst zijn. En er werd net al gesuggereerd dat dat ook te maken had met de landen van herkomst. Dat is vaak wel het geval. Daar wordt nog wel wat zoeter wat gegeten en, en wat meer in uh, vetter gegeten. En uh, mensen bewust maken van de gevaren van overgewicht op jonge leeftijd is, is juist ook daar een uh, nadrukkelijk een, een, een issue. En dat moet je als gemeente dan ook oppakken. Vind maar ik. als het dan zo heel duidelijk ook met thuis te maken heeft, hè? wat doet u dan met dat thuis? Hoe zijn de ouders hierbij betrokken? Nou, de ouders worden betrokken door voorlichtingsavonden, uh, door samen met elkaar te koken, door de te laten zien dat je met de kinderen ook op die leeftijd al heel makkelijk kan uh, bewegen. Wat de voordelen zijn in heel gemakkelijk taalgebruik van gewoon niet alleen maar je kind van huis naar school en van school naar huis, maar ook in die tussentijd lekker nog even spelen op dat speelplaatsje wat er dan is. Uh, en daar proberen door voorlichting en dan in dit geval met de wortel en niet met de stok, en dat is ook nog eens een keer gezond, <lacht> erbij te betrekken. Goed, en als het werkt, op meer kinderdagverblijven of in heel Rotterdam? Nou, we zijn dus nu met die vijf begonnen. We gaan uitbreiden in wijken op Noord, waar ook uh, de risico's hoog zijn. En we gaan het allemaal meten. Meten is weten is ons thema. Ja. En, uh, en dan willen we het graag uitbreiden als het werkt. Mevrouw Laan, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Dank u wel.